Te doen. Maar de, de, daar wacht je dan iets te lang mee. De droogte van de middenlijn, uh, Martins in die bezit. Het publiek natuurlijk veel enthousiaster over Drees de de 3-0 dan uh, over de 3-0 tegen Estland. Omdat Nederland gewoon door de wedstrijd heen veel beter speelt. En uh, men voelt ook dat er nog meer te halen valt. Misschien niet met Jan Maat, ja, maat die 10 meter over de middenlijn staat, de bal goed meegeeft dan van de vaart. 35 meter van de doel. Schitterende steekbal. van Persi. Komt wel aan de zijkant uit voor het doel. Meldt zich Strootman. Van Persi draait om zijn as. Geeft de bal voor het doel. Van de vaart komt er net niet bij. Strootman komt er net niet bij. En het uitverdediger is van de Roemenen die van hun vier zeg maar, aanvallers, de twee aanvallers en de mensen aan de zijkant op het middenveld... en nu drie gewisseld hebben in de hoop dat dat dan maar voor wat zorgt nog. Maar die zijn eigenlijk nog niet echt in het hoofdstuk voorgekomen. Het merkwaardig is dat Rusescu, een andere aanvaller die eigenlijk in de basis werd verwacht... door veel mensen, niet meer aan het voetballen toe gaat komen. Hij is de topscorer van Roemenië en Stjava Boekarest, Maakte in 21-duels 18 goals. Dat lijkt me toch een aardig gemiddelde. Maar uh, komt er dus niet meer aan te pas in deze wedstrijd. De Guzman paast en doet dat in de richting van Lens, die in... Uh, Volle galop op volle snelheid ligt van de rechterkant naar binnen trekken... waar daar twee tegenstanders tegenkomt... van wie één de bal de andere kant weer optrapt. En zo hebben de Roemenen 20 minuten voor tijd de bal weer terug. Wie ook naar binnen trekt is Maher. Die gaat zijn trainingspak uittrekken en die zal binnen de lijnen gaan komen. Met het balbezit nu voor de Roemenen. De Roemenen die uh, in de aanval probeerden te gaan. Maar Nederland stoort gewoon goed. Zoals het in de beginfase van de wedstrijd ook meteen druk zet op de tegenstander. Natuurlijk met een 3-0 voorsprong gaat het allemaal nog makkelijker. Uh, de Vrij zet er goed het uh, voetje tussen. Maar uh, Mutu opent dan naar de rechterkant van het veld. Uh, waar wat ruimte ligt bij Tamas. Tamas krijgt in En uh, Teddy Blind uh, wordt dan op de hakken gelopen. Maar houdt uh, goed overzicht. Het uitverdediger van Nederland is ongevuldig. Waardoor de overname er is via Boussianou. En naar de linkerkant van het veld... gaat rad oprukken. En die heeft vaak een uh, aardige pil in de poten. Dat laat hij ook zien. Maar die bal gaat ruim over het doel. Stanko Boos, want die had de bal wel uh, in de loop mee willen hebben. Stankoe, Vanaf de andere he. kant kwam hij uh, naar binnen. En die andere zei, moet u dat nou? <laughs> dus, uh, nou zo. Niet wel weer. Ja, 19 minuten nog te gaan. We proberen de woordschapjes voor het resterende nou, de deel van deze wedstrijd te beperken. De niet? twee Pintilli. <laughs> Goed, wisselen. Gaan we dat uh, doen? Maher krijgt niet. de laatste instructies nu van de bank van het Nederlands Elftal. Er zal dan zo aansomt zoals Jack al zei in het elftal gaan komen. Zit, uh, aan de ja, niet aan de rechterkant van het veld. Op de middenas van het veld blijft de bal een beetje hangen. Strootman probeert erbij te komen. Kan er niet bij komen. De schijnbeweging van Mutu creëert wat ruimte. Waardoor er aan de linkerkant van het veld misschien ook wat mogelijkheden zijn. Met uh, Pintili. Uh, met, nu met Torrio. Torrio op de middenas van het veld. Goed gedaan door Blind. Die er op het juiste moment het voetje tegenaan zit. Lent staat even te dromen. Waardoor de Roemenen weer in balbezit komen. Robbe die uh, dan uh, op zijn moord uh, de bal uh, over de zijne aan laat lopen en alle tijd kan nemen voor David van de Inworp en dat ook kan overlaten aan Deli Blind. Dat betekent dat uh, maar Hernie, wat, wat mij betreft, binnen de lijnen kan komen, maar die staat nog even te praten met. Uh... Danny Blind uh, doet nog even de laatste voorbereiding. Moet nog even een zwaggeltje. Maar nou ik ben toch benieuwd van wie die komt. Want normaal zou je normaal zou van zeggen: vaart, van de vaart. Maar hij heeft ook gezegd: van Gaal. Nou is Maher iemand die wel als links of rechts half dat kan spelen dat en kan belopen. Dan man. Ja, want hij zegt: ik zou nooit met Van der Vaart en Sneijder samenspelen. Maar met Maher en Van der Vaart of Sneijder zou het misschien wel kunnen. Omdat dat loopvermogen er bij Maher wel in zit. In die omschakeling. Dus ik ben benieuwd wat hij nou doet. Of hij uh, het een of het ander kiest. Van hier speelt de bal naar de Goesman. De Goesman naar de zijkant naar de vrij. We kunnen het er allemaal rustig over hebben. Omdat de wedstrijd met nog 18 minuten te gaan natuurlijk gespeeld is. 3-0 de voorstand voor Oranje van de Vaart. En twee keer van Persie. Waarvan één keer van 11 meter. Terwijl van de Vaart nu een bal naar de zijkant speelt. En die wordt prachtig door Guzman. In één keer verlengd naar Lens, Lens naar de buitenkant. Naar Jan die staat spel, De vlag omhoog en een vrije schop. Maar was de bal sowieso al kwijt. En dan gaat het bord omhoog. En komt dus inderdaad het nummer 6 omhoog. Jonathan de Guzman gaat nu naar de kant. En dat betekent dat Maher rechts half wordt in plaats van 10. En dus naast Strootman gaat spelen op het middenveld. En daarvoor blijft dus Van der Vaart staan. En dat is een interessant experiment. En eerlijk gezegd begrijp ik best dat Van, de, van Gaal dat nu doet. Dat is een mooi moment om eens te kijken hoe dat loopt. Met uh, Van de Maher dus zeg maar in de rug van Van der Vaart. Goesman, een uh, prima wedstrijd weer. Ja, Hij uh, gaat zijn plekje spelen. toch langzaam maar zeker wel verdienen in dit elftal. De speler van Swansea. En uh, hij naar de kant en Maher in het elftal. Maher uh, staat gepositioneerd dus naast uh, Strootman. Die hem nog even wat aanwijzingen geeft. En uh, het balbezit is voor de Roemenen op de eigen helft. Halverwege de eigen helft. Bal even teruggespeeld door Kirikes. En Kirikes die uh, zegt uh, tegen zijn uh, ploegenoot Gardos. Doe jij maar eens wat mee. Maar de Roemenen met raad nog uh, een keer aanzettend. Uh, zijn niet echt gevaarlijk. Nu ook een uh, hoge bal waar Mutu weliswaar bij komt. En uh, Vermeer dan uh, een tikje van Mutu voor krijgt om die bal uiteindelijk te missen. Vrije trap is er dan uh, voor... Uh, het Nederlands zelf, Dan Moedo, staat dan even te mopperen met Martins Indi. Martins Indi zegt: Ik heb geen idee waar Moedo het over heeft. En uh, in ieder geval is de vrije trap voor, uh, voor Nederland. Met uh, het balbezit voor Vermeer. Terwijl nu ook uh, Jordi Klaas uh, bezig is uh, met de uh, uh, warming-up. En zodoende er dus uh, steeds meer uh, jonge spelers uh, uitgetest kunnen worden in een wedstrijd uh, tegen Roemenië. De formaliteit nu, vanwege de 3-0-voorsprong... en uh, datgene wat er op het scorebord behalve die 3-0 staat... is dat er nog uh, ruim een kwartier ge gespeeld uh, zal worden. Van Jamaat even terug naar Vermeer. Vermeer knalt de bal naar voren en doet dat richting Van Persie. Die kan daar niet bij komen, of wel bij komen. Een beetje bij komen, maar de Roemenen hebben balbezit... en knallen de bal hard naar voren. Ja, Kirikes uh, doet dat. Die uh... De bal eigenlijk vrij blind naar voren trapte, had uh, naar Rusland gekund afgelopen winter. Veel geld was er door Spartak Moskou geboden, maar het mooie van deze Kirikes, die ook wel een mooi etiket heeft gekregen in Roemenië, namelijk het boek staat als een stijlvolle, elegante, goede verdediger, die zei nou ik wacht wel even tot er een club komt die uit een land uh, komt wat me wel bevalt, want naar Rusland hoef ik niet, kortom iemand die zuinig is, laten we zeggen op zijn eigen toekomst. En nu de bal heeft, die, die krijgt uit een ingooi vanaf de rechterkant. Kirikes dus. Meegeeft aan uh, zijn maatje achterin. Gardos, de bal terug naar de keeper. Dan loopt uh, Van Nel zelf al één door. Dat is Van Persie. De bal door de keeper dan richting de middenlijn getrapt. Dan moet Strootman de lucht in. Die laat zich de Mutu afroeven. Zegt dat hij geraakt wordt aan het gezicht. Krijgt uh, een elleboogje tegen zijn oor lijkt het. Daar heeft hij nu zijn hand. Om de pijn daar wat weg te halen. Het lijkt allemaal weer te gaan. De scheidsrechter heeft bovendien niks gezien. Dat niet mocht. En de Romeinen hebben, waren zij niet op de eigen helft, Maar wel de bal. En op het moment dat je dat zegt zijn ze hem kwijt. Want is er een diepe bal die wordt opgevangen door Maher. Maar her terug naar Martis Indy. Martis Indy wordt niet opgejaagd door moed. Hoe speelt de bal even terug naar Vermeer? Zo langzamerhand tikken de minuten en ook de spanning uit de wedstrijd weg. Ook voor het publiek, je merkt het. Het is even wat rustig. Men zit even te kijken. Maar wacht weer op een hoogstandje misschien. Met een mooie bal van maar her. Nee, die haalt Robbe uiteindelijk niet. En zo kunnen de Roemenen weer een beetje uitverdedigen. Van Persie stoort een beetje. Kirikes moet dan even terugspelen. Van Persie stoort wat meer. Pantinimon moet dan de bal helemaal naar de linkerkant spelen. Op de borst van Rad, die hem goed aanneemt. En de overname is er dan met Gardos. Cardos uh, weer even terug. En dan gaat hij weer terug naar de keeper. Nee, dit uh, gaat uh, een beetje uit als een nachtkaars. Maar dat is uh, zeker niet te wijten aan het Nederlands elftal. Dat gewoon op een hele goede professionele manier in vier dagen tijd afstand neemt van twee tegenstanders. En uh, de koffers kan gaan pakken richting Brazilië. Nog niet officieel, maar officieus dus wel. Met nu nog een mogelijkheid. Oh, Van Persie had het zelf kunnen doen. Wil het iets te mooi doen. Geeft een hakje aan Jamaat. Had zelf door kunnen gaan. Iets te mooi, iets te stijlvol. En de Roemenen komen eruit. Dat doen ze via Mutu, die de bal heeft aan de rechterkant van het veld. Maar nog voor de middenlijn, ja, zich nu, nadat hij de bal verspeeld heeft in een duel met Blind, vooral heel erg boos maakt op anderen. Daar is Toy, met name het slachtoffer van, die in de ogen van Mutu verkeerd loopt, niet aan speelbaar is. Daardoor moest de grote verdette een kleine omweg maken en liep de aanval van de Roemen uiteindelijk spaak. Een ingooi dat nog wel droogte van de middenlijn. Robben staat daar voor het Nederlands elftal het dichtste bij. En ziet dat Tamas de bal gooit terug op de eigen helft. Borsiano, klein slippertje, wilde de bal terugvegen eigenlijk ineens mee. Naar achteren, maar maait er eigenlijk een beetje overheen. Van de Vaart profiteert niet, terwijl hij er dichtbij stond. En dan mag de aanval van de Roemenen alsnog gestalte krijgen via Kirikes. Die overigens nu geen kant op kan. En de bal via Gardos, dan denk ik terug ziet belanden bij zijn eigen keeper. Nee, toch maar weer naar Kirikes en aan de rechterkant dan ingeleverd bij Tamas. Tamas, die bal hard naar voren gespeeld. Waar Bruno Martens in die er snel bij zit en een overtreding begaat. Moet hij toch een beetje oppassen. Was ook een beetje wild, alhoewel het ook een beetje wild was van Stanku. Uh, Martins Indies is samen met Blind uh, een van de twee spelers van Oranje die een gele kaart achter de naam hebben staan. Terwijl uh, Klaasie nu er ook in gaat komen. En ik me uh, dan afvraag wat er gaat gebeuren. Dus zou maar Her dan doorschuiven naar de positie van Van der Vaart. En Klaasie uh, dus uh, controlerend aan de rechterkant spelen. Lijkt me het meest logisch. Terwijl we even kijken naar een schot van Stankoe. En een redding van Vermeer. Eerste echte redding die uh, Vermeer in deze wedstrijd moet verrichten. Na 77 minuten in de wedstrijd. En Torje neemt de inworp snel. Naar de rechterkant van het veld komt nu tussen twee Nederlanders in. Robben en Blind loopt er langs. Bal blijft binnen, terwijl ik even dacht dat hij hem over de achterlijn liep. Maar de voorzet is al onschadelijk gemaakt op het moment dat ik dat gezegd heb. Komt de bal toch nog voor en er wordt er gekopt, maar net naast. Dat is helemaal niet een slechte bal van uh, Mutu. Die de bal op zijn hoofd krijgt, duikt er eigenlijk naartoe. Daarmee is de Vrij hem eventjes kwijt, kopt hem een metertje naast. En zo krijgt uh, het Romeinse elftal toch twee behoorlijke mogelijkheden. In een tijdsbestek van een minuut. Eerste redding van Vermeer en nu... De bal de Moetoo net naast gekoopt. 12 minuutjes nog, 3-0. Dat is natuurlijk een stand waarbij er eigenlijk niet zoveel meer aan de hand is. En waarbij de maagspraken geen grote problemen komen. Maar toch, Stankoe eerst en uh, vervolgens Moetoo twee kansjes. Fans van Villena zullen moeten wachten tot een ander interland. Die gaat er straks niet inkomen, Want uh, de enige die nu nog, uh, gaan nog warmlopen is, behalve Klaas, die al uit de pak is, is Sien de Jong. Die dan voor de eerste keer in een echte interland, zou je kunnen zeggen, mee mag doen. Want hij heeft ooit een keer meegedaan in die opmerkelijke interland Oekraïne-Nederland. Waar de jonkies allemaal mochten spelen. Na het WK in Zuid-Afrika. Klaas gaat erin komen. Van de Vaart gaat er inderdaad uit. En zo schuift uh, Maher een uh, liedje uh, op. Althans gaat op een iets andere positie op het middenveld spelen. En komt uh, Klaas erin. Van de Vaart dus uh, belangrijk geweest. Ook weer in deze wedstrijd met de openingstreffer. Waardoor uh, reeds na 12 minuten de voorsprong was uh, die Nederland verder kon uitbouwen van 1-0, 2-0 naar 3-0. En uh, Klaasie die er dus nu uh, in mag. Balbezit voor Nederland, uh, ongeveer halverwege de helft aan de rechterkant van het veld. Jan Maat gooit de bal, uh, doet dat uh, naar Lens die uh, in tweede instantie de bal onder controle krijgt. Martins Indi dan naar uh, Jordi Klaasie. Jordi Klaasie buitenkantje voet richting Daly Blind. En zo loopt alles eigenlijk uh, in de machine die uh, zolang ze maar had ook gestalte krijgt... Uh, Onder leiding van Louis van Gaal, waarin iedere speler het uh, tot op dit moment heel erg naar de zin heeft. Maar ik vraag me aan de andere kant ook af, want je kan natuurlijk heel lang zeggen dat het mooi is om erbij te zijn. Maar hoe Matthijsen en Kuit nu eigenlijk op de bank zitten? Ja, uh, dat lijkt mij niet zo'n bretje. Want dat zijn jongens die toch jarenlang gewend zijn geweest er altijd maar in te staan. Dat is nu echt verleden tijd. Kuit heeft dat onder Van Gaal nooit meer uh, gehad. Eigenlijk dat, dat vrolijke gevoel dat hij wel zou spelen. Maar Thijsen daar begon Van Gaal nog wel mee. Want die koos zijn eerste wedstrijd bij België toch gewoon voor Matthijsen en... Heitinga achterin. Die is er nu helemaal niet meer bij. Kortom, de veranderd genoeg. Maar inderdaad zal dat uh, even slikken zijn voor de heren. Maar dat zijn wel de harde wetten, zoals dat nou eenmaal heet, van de topsport. Ja, Kuyt had het helemaal denk ik, niet verwacht. Want ze is reservecaptain. Ja, ook dat nog. Terwijl Klaas nu een bal voorzet van Persie zoekt naar waar de bal gebleven is. Die is dan net door een van de Roemenen weer de andere kant op getrapt. Zo komt er geen kans op 4-0. En ontsnapt zelfs Moeto aan de andere kant. Moet Martens Indy aan de bak. Die wil hem even vasthouden. Bedenkt zich op het laatste moment. En wel moeten er binnendoor langs. Dan krijgt er uh, Martens Indy steun van blind. De twee die geel hebben, pikken het dan uh, slim op. En zetten moeten zonder dat er een overtreding wordt gemaakt van de bal. Slordig balverlies nu van Oranje op het middenveld. Waardoor de Roemenen die dachten dat de aanval voorbij was, toch nog weer kunnen komen. Ja Het kan zo zoiets Die Glijdt bijna weg en valt dan als het ware als een soort tekenfilmfiguur over zijn tegenstander heen met uitgestrekte armen. Hij het zo, ja. En het ziet er zo daardoor onbeholpen uit. Dat je volgens mij als scheidsrecht <laughs> denkt, nou, dit, dit, nee, kan, dit, niet dit kan niet hebben gedaan. Nee, dit kan iemand niet expres doen. Nee. Nou, in ieder geval uh, kunnen we er allemaal om lachen. De scheidsrechter en de tegenstanders eigenlijk ook. staan uh, Torje en uh, Mutu uh, bij de bal. En die ligt uh, op een behoorlijke afstand. Uh, op een meter, wat zal het zijn? Een meter of 30, 35 van het doel van Vermeer. Meer. En ligt weliswaar precies op de middenarts van het veld. Maar het is een, een vrije trap waarvan je zou zeggen, nou, als je hem alleen neemt, dan uh, hoef je niet eens een muurtje voor te zetten. Probeer het maar eens. En dan uh, gaat de bal via, via, via, via uiteindelijk uh, in de handen terechtkomen van uh, Vermeer. Terwijl uh, Sim de Jong dus nog steeds uh, aan het warmlopen is. En uh, dat doet hij zonder bal. Met de bal deed, uh, Jammaat het even, geeft de bal even terug naar Vermeer. En Waarschijnlijk dan heeft... is dat een publiekswisseltje mogelijk te maken voor Van Persie. Dat zou kunnen. Ja, dat zou inderdaad kunnen. Uh, balbezit nog eventjes uh, voor uh, de Roemenen. overname Strootman. Bal aan de grond bij Van Persie. Van Persie tussen twee maanden door. Robben geen buitenspel. Maar die bal uh, is iets te laat gegeven. Robben probeert dan nog door te storen. Doet dat. Uh, maar Kinikes uh, kan dan die bal ook niet onder controle houden. Dan gaat Robben er tussendoor. Nog een keer tussendoor. Bal ept uh, dan weg zou je kunnen zeggen. En dan de Roemenen die eruit kunnen komen. Op de middenas van het veld. Met het balbezit voor Pintili. Pintili Mutu. Die wordt van de bal gezet door de vrije. Gaat wel heel makkelijk liggen steeds Mutu. Wil heel veel vrije schoppen die, die terecht telkens niet krijgt. Oranje weg aan de rechterkant via Jan Maat. Jan Maat kiest uh, ja, wat doet hij eigenlijk? Van Persie of Robben wilde ik zeggen, maar de bal valt er een beetje tussenin. Wordt door Roemenië uitverdeeld vanaf de rand van het Een Beetje kort balletje nu van Maher. Dat komt nog net voor de voeten van Klaasie zodat het Nederlands zelf al op de Romeinse helft. na 82 minuten ruim balbezit houdt. En Klaasje nu kiest voor Strootman. Strootman 30 meter van het doel. schieten. Nee, dat deed hij in het begin van de wedstrijd wel een keer aardig. nu de bal naar de zijkant. naar Blind. Strootman heeft zich hersteld in de wedstrijd. Hij speelt een veel betere tweede dan de eerste helft. Balbezit nu voor Martins Indi. richting Klaasje. Klaasje aan de rechterkant van het veld. misschien via Lens nu. Jan Maat naar Lens. Lens met voor zich. Lens hebben we niet echt gezien in de wedstrijd. Heel weinig ook aangespeeld. Krijgt nu de bal ook niet. Want gaat over de middenlijn richting Martins Indy. Aan de linkerkant van het veld Blind. Blind, even terugdraaien. Even terug naar Martins Indy. Maar die wordt niet echt opgejaagd. Nou ja, een beetje door Stankoe. Maar dan gaat de bal terug naar Vermeer. En zo tikken de minuten weg. En zou het voor Sien de Jong ontzettend leuk zijn... als hij direct ook zijn pak uit mag trekken. nog even binnen de lijn kan verschijnen. Binnen de lijnen... Met nu een bal uh, die gespeeld wordt uh, via Van Persie. Snelheid nu makend. Uh, de rechterkant, Lens. Die een voorzet geeft. Daar loopt Robben bijna met zijn hoofd tegenaan. Vanaf ongeveer de penalty stipt Die bal springt eruit. Bijna nog voor de voeten van Strootman op 17 meter van het doel. Die wilde schieten, maar kan er niet aan toe. Bal toch weer voor het Nederlands elftal. Van Persie, aangespeeld door Jan Maat. dan de bal aan de buitenkant meegegeven aan Robben. Die moet een voorzet geven. Hij legt hem terug naar Mahert. Die schiet. En die bal wordt uit de doelmond weggekopt door Raad. Hij raakte met de buitenkant, terwijl hij aan de linkerkant van het veld zat. Dus die bal was er denk ik ook wel naast gevlogen. Maar wordt door Raad de andere kant weer opgetrapt. En zo komen de Roemenen in de slotfase van deze wedstrijd toch nog weer eens serieus onder druk. En heeft het Nederlands elftal nog wel zin om ook een vierde achter de doelman te schieten. 3-0 dus de tussenstand tot nu toe. Van de vaart 1-0 van Persie 2 en 3-0. Voorzet Robben bij de tweede paal. Lens de lucht in. Hij wint het kop wel, maar kopt de bal totaal doelloos. Ruim over de achterlijn, ruim voorbij het doel van de heer Pantilimon. Vergaal zegt tegen Blind: uh, roep jij die de Jong even hier? Die Sint-De Jong die, uh, kan er nu uh, dan uh, nog een paar minuutjes inkomen. En uh, ja, het zijn maar een paar minuutjes, maar je hebt wel een cap achter je naam. En uh, dat is altijd leuk uh, voor Sint-De Jong, die gezien wordt door Vergaal als een 9,5. Iemand die tussen de 9 en 10 positie in is. Hij kan beide spelen. En uh, ja, dat kan een nadeel, dat kan een voordeel zijn. Maar hij had het wel over multifunctionele spelers die die. Graag meeneemt richting Brazilië. En de weg naar Brazilië ligt open. Ook uh, gezien het feit dat uh, dus Roemenië is verslagen. Zeven punten voorsprong op Hongarije. Acht punten op Roemenië. En dat na zes wedstrijden met nog vier wedstrijden te spelen. Zit Nederland dus in een zetel. En de eerstkomende komende twee wedstrijden zijn die tussen uh, Nederland en Estland. In Tallinn en uh, Andorra Nederland. Dan zijn er waarschijnlijk kaarten voor, denk ik, hè? Andorra Nederland. Dat hangt een beetje vanaf waar ze spelen. Ik denk dat ze in Andorra spelen. ik ben ik nog nooit geweest. Nou. Nee, ik ook niet. Dan bal... zijn er ook niet voor kaarten beschikbaar, denk ik. Nee, Balbezit uh, voor Vermeer. Vermeer uh, naar uh, De Vrij, die ook een uh, prima wedstrijd speelt. De Vrij uh, met een uh, diepe bal richting Van Persie. Die kan daar Rean bijna nog bij komen. Van Tinimon uh, krijgt dan die bal nog... Uh, Bijna eh, buiten het 16-meter gebied eh, met de handen beroerd. Maar uiteindelijk eh, kunnen de Roemenen nog even uitverdedigen. Interessant in deze pool wordt nog wel de strijd om uh, plaats 2. Want inderdaad, Oranje, dat is wel duidelijk dat, dat, uh, dat we poolwinnaar gaan worden. Maar daarachter op 11 punten Hongarije, op 10 Roemenië en op 7 Turkije. Dat is allemaal nog wel te overzien. Maar dan zou je ook maar zo de slechtste tweede plaats kunnen worden. En dan doe je helemaal niet meer mee. Nou, dit hadden we voorzien. De publiekswissel voor Robin van Persie. Die... Een uh, fenomenaal doelpunt maken vanavond op aangeven van Arjen Robben. Een uh, kopbal terwijl hij uh, bij de eerste paal hij bijna zijn zelf... rug naar het doel staat. Hij kijkt zelf naar het scherm. Ja, ja. Oh, nou terecht. En ik hoop dat de videorecorder thuis gelopen heeft, want uh, die wil je nog wel een keer tussen. Prachtige goal. En die goal alleen al kleurde de avond. En nou ja, mede daarvoor, maar ook voor alle andere dingen, wordt hij dan nu... Bedankt en uh, gefeliciteerd door de technische staf van het Nederlands zelf. Dan komt inderdaad Siem de Jong voor de slotminuten op nog veld. Die ontfutselt meteen de tegenstander de bal. En geeft een uh, aanval van oranje gestalte. Die dan na een uh, ja, matig paasje van Lens eigenlijk ook weer dood is ook. De aanval dan. Nog vier minuten officieel. Er zal uh, een minuutje of drie bijkomen vanwege de vele wissels die hebben plaatsgevonden. Bij de ploeg hebben we daar in, uh, een maximale mate gebruik gemaakt. Uh, drie wissels aan beide kanten. Balbezit nu uh, voor de Roemenen. De Roemenen die balbezit hebben, en dat hebben aan de linkerkant van het veld. Er wordt even teruggelopen, dus dat zet weinig zoden aan de dijk. Cipciu was dat en nu het balbezit ter hoogte van de middenlijn. Daar waar de opening is, Yamutu aan de rechterkant van het veld. Verder naar Tamas, Tamas, naar Torre, Torre met Blind. Maar Blind wordt steeds beter hoor. Goed aan de bal, sterk aan de bal, positioneel goed. En uh, daar is vaker gezegd, uh, is hij wel snel genoeg. Maar je kan ook slim genoeg zijn om snelheid uh, eventueel te compenseren. Bal bezit met blind. Blind uh, even naar Maher. Nederland temporiseert, maar er opent goed naar de rechterkant van het veld. Jammaat moet even iets corrigeren. Bal weer even op eigen helft. Maar nu zet Jammaat weer aan. En je weet nooit waar dat leidt. We gaan nou, nu naar een breed paasje met Klaasie. Dat is niet zo spectaculair. Uh, aanval op via Lens door. Het, is de, het gaat de 16e kwalificatiewedstrijd worden. EK en WK bij elkaar. Die Nederland in eigen huis gaat winnen. Dat is de langslopende serie momenteel in Europa. Dat zegt wel het een en het ander. De laatste keer dat Nederland thuis een keer niet won. was toevallig uh, tegen Roemenië in 2007. Terwijl Nederland zelf dat de bal rondspeelt. net buiten het strafgebied van de Roemenen. In de hoop dat dat nog een gaatje oplevert voor een vierde goal. Blind Klaasie. Klaas wil schieten. Nee, dat wilde hij helemaal niet. Die past de bal naar de buitenkant waar Lens staat. Lens, zijn tegenstander op snelheid voorbij. En wordt dan vastgehouden. Vrije schop. Net buiten het strafgebied aan de rechterkant van het veld. En er gaat er inderdaad nog een kaart aankomen. Ook die kaart gaat uit naar Chipsu, de inval. Ja, was buiten de mat ingezet, dat wel. Uh, is in ieder geval de vrije trap voor Nederland nog een mogelijkheid om uh, van 3 naar 4-0 te komen. Robben gaat hem nemen van de rechterkant van het veld. Alhoewel mijn zich er ook bij meldt. Maar ik denk ook dat hier weer hiërarchisch gekozen zal worden voor uh, Robben. Robbe. Robbe. Vaaf de rechterkant van het veld met het linkervoetje. Moet je altijd oppassen dat hij niet te veel indraait naar een keeper. Maar ook maar her staat nu toch wel heel nadrukkelijk te trappelen van ongeduld. om die bal te gaan nemen. Ik hoop wel dat ze het goed afspreken. Anders wordt het een YouTube filmpje. Nee, het is Robben die zelf gaat voor. Zijn eigen eergevoel, uh, daar waar uh, de mogelijkheden er misschien waren... om uh, die bal gewoon uh, wat anders voor te geven, is daar niet voor gekozen. Nederland nog uh, en de Roemenië nog op 4 uh, minuten van het einde. Nederland nog steeds die 3-0 voorsprong. Balbezit Klaasie. Klaasie die een uh, slechte trap van achteruit van de Roemenen onderschept. Strootman kijkt, is Sim de Jong aanspeelbaar. Kiest voor een 1-2 met Lens. Aan de linkerkant gaat de tegenstander voorbij Strootman. Nu moet er een voorzet komen, geeft de bal terug aan Lens. Die bij het doel uitkomt, de bal voor het doel legt. Daar staat Robben, maar er zit net een Roemeen tussen... Anders staat Robbe bij de tweede paal vrij onder 4-0 in de ticket. Het van de Roemenen lijkt nergens meer op. Opnieuw wordt die bal opgepikt door zelf al via Maher. Die probeert Robbe alsnog te bereiken. Dat lukt niet. Jan Maat wel draait het strafselgebied binnen. Nederland speelt met de Roemenen op het moment. Robben in het strafselgebied loopt twee man voorbij. Maar loopt eigenlijk meer in de breedte. Kan toch nog een 1-2 met Maher aangaan. Wil dan schieten. Daar is de ruimte niet voor. En legt dan de bal terug. De laatste minuut van de wedstrijd loopt. dus deze wedstrijd nog een kwartier duurt maakt Nederland er nog vier. Want de Roemenen zijn er helemaal klaar mee met deze avond. Absoluut. En uh, de avond is bijna voorbij. Daar Waar de Roemenen nu ook buitengewoon slecht uitverdedigen. Terwijl zomaar over de zijlijn spelen. Is daar de lucht gewoon uit. Uh, een uh, hele dure vier dagen voor de Roemenen. Daar waar het voor de Nederlanders dus uitstekende dagen zijn. Want men speelt gelijk in Hongarije en verliest dus hier kansloos van het Nederlands Elftal. Eén punt uit twee wedstrijden en dat had men niet verwacht. Pituurka had gedacht dat deze ploeg wat verder zou zijn. En nu bijna de volgende treffer. Het is de volgende treffer. Want het schot is van Maher en de rebound is van Lens. En zo wordt het zelfs nog 4-0 in de slotfase van deze wedstrijd. Het Nederlands al dat op een kinderlijk eenvoudige manier een afscheid neemt van de Roemenen. 4-1 winst in de Roemenië, 4-0 winst hier thuis. Het is eclatant, het is overduidelijk en het is, ja, wat dat betreft prima de luxe. Ja, het is knap. Uh, het is ook wel weer goed om te zien dat Lens weer zijn goaltje meepikt. Die heeft zich toch ontwikkeld als een van de meest waardevolle spelers in de reeks onder Vergaal. Eigenlijk strikt genomen de meest waardevolle speler. Want uh, hij scoort en hij geeft een assist alsof het niks is. En ook nu is hij er dan toch weer bij van dichtbij aan de bal binnen te tikken. En zo Gant zijn naam dan nog even door de Amsterdam Arena. Na de vervelende weken die hij overigens totaal door zijn eigen schuld, maar dit terzijde achter de rug heeft... En de discussie die er nog ontstond nadat hij alsnog door vergaal werd opgeroepen. Hij maakt 4-0 in de slotseconde van deze wedstrijd. De extra tijd loopt inmiddels. Drie minuten heeft de vierde official aangegeven. Daarvan is inmiddels alweer één minuut verstreken. En het balbezit is voor de Roemenen via Raad aan de linkerkant van het veld. Willen zij de eer nog redden of willen zij de bus in? De bus, de bus, de bus. Stankoe uh, nog even met balbezit aan de linkerkant van het veld. Uh, die uh, ontfutselt dan nog even de bal. Komt de bal nog voor ook. En uiteindelijk wordt hij weggewerkt door Deli Blind. Gaat Nederland toch nog op jacht naar de vijfde ook. Want er zijn nog steeds mogelijkheden en ruimtes die uh, geopend kunnen worden. Robbe gaat iets te veel op de solo toer. Maar Strootman komt daarbij. En dan is er buitenspel van Lens op de paas van Sien de Jong. Waarvoor niet gevlacht hoeft te worden. Omdat Pantinimon de doelman hem makkelijk kan pakken. En zo zit deze wedstrijd erop uh, tegen de Roemenen. Met nog even 1-2 balcontacten en dan zal het over zijn. En dan uh, gaat Nederland zich opmaken voor uh, ja, een spionage reisje richting de Confederations Cup. Waar uh, Van Gaal naartoe zal uh, gaan wellicht. Of in ieder geval scouts van het Nederlands zelf om te kijken wat de omstandigheden in Brazilië zijn. Dan krijgen we het EK voor uh, de jongeren. Waar een aantal van deze jongens uh, weer verdere ervaring kan opdoen. En dan krijgen we Estland en Andorra. Nederland heeft het prima gedaan in deze dubbele ontmoeting aan en de Roemenië. En met name deze wedstrijd is natuurlijk een uh, veel beter visitekaartje dan de eerste. Bal nog een keer aan de rechterkant. Verteld bij Lens. Ja, Lens weg. De, het Nederlandse dat wil nog wel. Komt de bal voor het doel. Jan Maat En die kopt de bal maar net naast. Had maar zo de 5-0 kunnen zijn. Dat was Jan Maat dan van harte gegund geweest. Want uh, ja, als je nou zo speelt en doorzet en elke keer overal bent dan... Je hebt het bij Feyenoord gezien tegen Utrecht. En niet alleen in die wedstrijd natuurlijk. Dan kom je altijd wel weer in een positie. Al is het in de laatste seconde van de wedstrijd dat je er eentje in kan prikken. En nu is hij er dichtbij. Want hij is ook in de lucht. Natuurlijk goed. Terwijl Jan Maat. Bijna een doelpunt in het Nederlands elftal. Maar het is hem uh, voorlopig nog niet gegeven. De bal gaat net naast. En het blijft 4-0. Terwijl de laatste seconden verstrijken. Het publiek nog maar eens uh, uit dankbaarheid op de banken gaat staan. En een liedje aanheft. Om de heren te bedanken. Die nu wel heel ontspannen kunnen toeleven. Naar de wedstrijden in september. De uitwedstrijden tegen Estland en Andorra. Daarna komen nog uh, twee wedstrijden. Een thuiswedstrijd tegen Hongarije en een uitwedstrijd tegen Turkije. En dat is de laatste waarvan afhankelijk werd gezegd, ja dat is link misschien, want misschien spant het erom en wordt het een spannend duel. Maar dat zal niet meer het geval zijn. Want het Nederlands elftal is met anderhalf been in Brazilië. Want het verslaat met 4-0 de sterk geachte Roemenen. Maar het Nederlands elftal heeft zich van zijn beste kant laten zien vanavond. Dat deden in ieder geval, als het gaat om doelpunten, de heren van de vaart, van Persie, van Persie en Lens. 4-0, duidelijke cijfers. Het NOS Radio 1 Journal, elke dag.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 Dit is Radio 1... En ook Thijssen met het uitgestelde NOS-journaal. Bij toekomstige Europese steunoperaties worden spaartegoeden onder de 100.000 euro niet aangepakt. Dat zei minister Dijsselbloem vanavond in de Tweede Kamer. Dijsselbloem zei dat de eurogroep dat onmiddellijk besloten heeft... om de verwarring na het eerste reddingsplan van Cyprus weg te nemen. In dit eerste reddingsplan werden alle spaartegoeden aangeslagen met een heffing. Ook die onder de 100.000 euro. In Europa ontstond daardoor de indruk dat spaargeld onder de 100.000 euro niet meer veilig zou zijn. Lidstaten van de Arabische Liga mogen wapens leveren aan de rebellen die in Syrië vechten tegen het regime van president Assad. Dat is bekendgemaakt na de topconferentie van de Liga in Qatar. Daar liep de Liga regionale en internationale organisaties op om de Syrische Nationale Coalitie en de strijdkrachten van de oppositie te erkennen als de enige vertegenwoordigers van het Syrische volk. Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis wordt een vrouw verantwoordelijk voor de beveiliging van een president. Barack Obama heeft Julia Pearson benoemd tot hoofdbeveiliging van de Secret Service. Pearson was al chef-staf van de dienst en ze volgt Mark Sullivan op die zeven jaar hoofd van de beveiliging was. De Britse politie heeft in de buurt van Manchester het lichaam gevonden van een 14-jarig meisje dat vermoedelijk door honden is aangevallen. Een onbekende beller tipte de politie dat er een bewusteloos meisje in een woning lag en dat er agressieve honden rondliepen. Toen de politie aankwam bij het huis bleek het meisje te zijn overleden. In of bij de woning liepen vijf honden rond, vier daarvan waren zo agressief dat de politie ze moest afmaken. De politie gaat ervan uit dat het meisje bij de woning op bezoek kwam en dat er niemand thuis was. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht verder droog en brede opklaringen. De temperatuur kan zakken tot min 5 graden. Morgen vooral in het noorden iets meer bewolking. Verder nog geregeld zon en dan wordt het rond de 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS We zijn er nog een half uur met NOS langs de lijn. Onder andere om na te praten over Nederland-Roemenië. Het werd 4-0 van Schoenendijk. Uh, we hebben zitten kijken. Jij bent ervoor om kritisch te zijn... want daarom ben je aangenomen als analyticus van het Nederlands elftal. Uh, tot nu toe won Nederland alle wedstrijden. En waren er ook nog kritiekpunten? Maar zo langzamerhand moeten we misschien gaan zeggen... ja, uh, het is 18 uit 6. Het is nog steeds geen doelpunt tegen. Uh, ja, ja. Het vanavond 4-0... Nou, een goede analyticus die, die daar nog wat over... Nee, het zijn natuurlijk uh, droomstatistieken. Ja. En, ja, je moet ook gewoon concluderen dat uh, Nederland ook weer goed uit de kleedkamer kwam. Na rust. Het was even een fase wat minder. 20 minuutjes, 25 minuutjes. Ja. Het was vrijdag maar, ook, hè? Ja. Dus Van Gaal doet daar wel een pep talk of iets dergelijks. Ja, nou goed, uh, hij, hij stuurt zijn mannen toch weer naar voren. Want ze, ze gaan ook weer vroeg druk zetten. Je zag ook... Dat Nederland zelf echt op, op zoek ging, op jacht ging naar die tweede goal. En dat is vaak veel beter dan die 1-0 voorsprong verdedigen. Hè? En dat je dan gaat, uh, ja, op twee gedachten gaat hinken. Maar nu gingen ze heel erg nadrukkelijk op zoek naar die tweede goal. En die krijg je dan ook. En ja, dan uh, ja, gaat het weer lopen en iedereen, is, wil, iedereen wil de bal weer hebben. En het is weer frival en speels. En ja, je krijgt uh, ja, een prachtige uitslag weer. Want 4-0 is toch een uitslag die weer telt hoor in Europa. Ja, ja, zeg je uh, expres prachtige uitslag omdat de wedstrijd zelf nog niet zo prachtig is. Net als dat nou. eigenlijk afgelopen vrijdag ook het geval was. 3-0 toen. Ja, het en is al die net, andere uh, uitslagen waren ook mooi. Het is net hoe je kijkt, weet je wel. Uh -huh. En ook uh, wat je wil zien. Kijk, het, je, als, je, als je het wil zien, kan je altijd wel een foute paas zien of eens een keer een verkeerde loopactie. Maar we moeten ook niet uh, te veel zeuren. En, en ik vind, dit is een prima uitslag in Europa. Er zijn ja. maar weinig ploegen. Die, uh, die nog uh, dit soort cijfers neerzetten in Europa. Ook niet tegen de kleinere landen. Dus het is een heel positief uh, verhaal tot nu toe. En natuurlijk kun je zeggen... de pool is niet uh, de allersterkste. Het zijn niet de beste landen waar je tegen maar, speelt. Dat geldt ook voor meerdere pools, hè? Ja, dat is nou eenmaal zo in zo'n kwalificatietoernooi en uiteindelijk uh, ja, heb je natuurlijk op het WK heb je de beste landen. En, en, en dan wordt het echt uh, natuurlijk uh, ja, kijken waar je staat. Maar nu in deze pool ben je oppermachtig. En ja, maak je uh, van ploegen als Roemenië en Estland... daar maak je gehakt van. En dat is, dat is gewoon goed. Ja. Zie jij zo langzamerhand ook dat het Nederlands elftal een oppermachtige indruk maakt? Want dat was het gekke aan de eerste twee, drie, vier wedstrijden misschien wel. Dat je elke keer dacht, ja, ze winnen wel maar het is nog heel breekbaar. Ja, dat, dat heb je wel gezien. Maar je, het is een ploeg, hè. dat is vaker gezegd, in, in opbouw. Het is ook iets wat, uh, wat Van Gaal, de bondscoach, het liefste doet... Hè, met jonge spelers, dat heeft hij ook bij Ajax wel eens laten zien. Uh, dit is ook het, uh, het, het, het, het, het kunstje wat hij echt tot in uh, finesse beheerst. En jonge spelers brengen, het vertrouwen geven... als je jongens ziet als blind... Jan Maat, De Vrij, Martens Indie. dat zijn allemaal spelers die, die net aan het begin staan van hun carrière... die nog een lange, lange carrière voor zich hebben. En als je die wedstrijden nu al speelt... ja, dat, dat pak je mee in je bagage. En, en ik weet zeker dat dit, dit worden dadelijk gelouterde internationals... Die ja, die kunnen ook dadelijk tegen een stootje en een tegenslag. En die, die zijn mentaal, zijn ze ook gevormd in deze jaren. En ja, dit soort wedstrijden spelen op dit niveau is, is, is prima en meegenomen. Ja, dus haalt Louis van Gaal hier eigenlijk wedstrijd na wedstrijd zijn gelijk. Nou ja, goed, je moest ook wel na de, na de periode het tijdperk van Marwijk... moest je ook wel gaan verjongen, want dat was wel een feit. Je wist, uh, verdedigend werd het wat kwetsbaarder. Uh, daar moest wat fris bloed komen. Uh, en dat is gebeurd. En het pakt tot nu toe pakt het, uh, pakt het uitstekend ja, uit. En hij heeft nu ook voor het eerst, meen ik, het elftal zo'n beetje laten staan. Dat was natuurlijk die blessure van Wesley Snijder, waardoor Rafa van der Vaart er de vrijdag inkwam. Maar dat elftal heeft het vandaag weer gedaan. Zie jij hier nu ook heel veel spelers in die, die ja, je weet het natuurlijk nooit hoe ze zich gaan ontwikkelen... en wie er nog bij komen, maar... begint het elftal vorm te krijgen. Als dus je ja. vergelijkt bijvoorbeeld met die wedstrijd in oktober tegen Roemenië... er waren geloof ik zes andere basisspelers. Ja. Daar deed Heitinggaan nog mee. En Vlaar deed nog mee. En Narsing deed mee. En Stekelenburg stond erin. Ja. Is dit, heb jij de kern gezien van een WK-elftal? Ja, toch wel. Je ziet ook een beetje de hand van Van Gaal. Hè. Hij heeft uh, Een aantal spelers heeft hij meteen... Uh, uit de selectie van Van Marwijk laten vallen. Hij uh, heeft er een aantal heeft hij erbij gehouden, maar hij geeft ook steeds wel duidelijk van die signalen af, van denk niet, hè, je zit er nog bij uh, uit het tijdperk van Marwijk, maar ja. denk niet dat je een vaste plek hebt, of een vaste positie. Bijna aan iedereen eigenlijk, ja, hè? Dat, iedereen dat, is er wel eens niet bij geweest, ja. of gepasseerd. Of... En daar is hij wel heel duidelijk in geweest, en ja, je kan ervan zeggen wat je wil, maar zelfs uh, spelers uh, met een aanvoerdersband, ja, zijn in mijn ogen niet, uh, niet langer onomstreden, en ja, dat, dat is goed, want concurrentie is, is, is fantastisch voor een bondscoach. Als jonge honden zich aandienen en ze steken de, de oudere garden naar de kroon... Ja, dan krijg je een geweldige competitie hè, ook in binnen zo'n selectie. En ja. wil iedereen weer graag erbij zijn, Nou, dat is al, al, al pure winst. Toch, als je die oudere garden vanavond ziet, dan maken zij nog wel het verschil. Hè. Van de Vaart maakt de eerste goal, Van Pessie maakt twee doelpunten... Robben is belangrijk, die drie... Uh, jij zegt, steekt uh, de, de jonge garde steekt de oudere garde naar de kroon. Maar die drie steken er wel bovenuit nog. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel... wel wel logisch, als je de, de rol ziet van Van Persie in, in Manchester United. Um, en hij, hij voelt zich helemaal geweldig als hij een van degenen is... Ook, uh, die het elftal bij de hand kan nemen. Uh, dat is net uh, ja, een soort vaderfiguur, lijkt het al wel, in die uh, groep te zijn. En Van der Vaart, die als hij meedoet altijd maar belangrijk is... altijd doelpunten maakt. En het is nooit de vierde, het is altijd de eerste. Ja, dat vind ik een ontzettende kwaliteit van Rafael van der Vaart. En ja, je, dat is wel een jongen die... Ja, die je altijd in je selectie wil hebben. En hem ook zeker mee moet nemen naar Brazilië. En dat geldt ook voor, voor Van Persie en Robben is nog steeds een beetje zoekende naar de absolute topvorm. Al bereidt hij die goal, die tweede goal natuurlijk wel weer, weer galloos voor. Ja. En is dat ook wel een doelpunt? Ja, daar zit ook een factor geluk bij. Ja, even over die goal nog, hè? want ja. het is la lastig om te schrijven als het radio is. Maar ja. hoe, hoe heb jij die goal gezien? Bas en Jack stonden rechtop, denk ik. Dat ja. weten we niet, want dat kunnen we ook niet zien. Maar, maar die waren lyrisch. En ja. het, wat er gebeurt is dat Blind inspeelt... en dat daar even balverlies dreigt. Maar Robben pikt hem dan in één beweging op langs twee verdedigers... En ja, intuïtief kiest Van Persie positie. En doordat de afstand van de voorzet naar uiteindelijk het hoofd van Van Persie is, is eigenlijk klein. Dus het, het leek ook een soort reflexkobbal te zijn. Hè. Dus, maar hij stuurt hem wel degelijk naar die bewust toch naar die verre hoek. En dat hij er dan zo in gaat. Ja, daar zit ook een factor geluk bij. Maar het is intuïtief en het is, het is ook wel de pure klasse van een, van een spits die regelmatig scoort. Ja. Eentje om nog even terug te kijken in elk geval, hè, die goal. Ja, zeker. Dat, ja, ja. dat moet je zeker doen. Nou ja, uh, kat in het bakkie toch. Nederland gaat zich gewoon plaatsen. Volgende wedstrijd 6 september. Ja. Estland, en ik geloof een paar dagen later Andorra. Ja, nou nee. ja. Nee, dat, uh, dat is klaar, maar dat, dat roepen we natuurlijk hier al... Uh, al na twee, drie wedstrijden. Dan moet het altijd nog even gebeuren. Maar die landen zoals Estland... Andorra, die, die, ja, ook, en, en wij maken ons dan nauw druk om, om Hongarije geloof ik... maar dat voetbal ligt daar op zijn reet. Nee, dat zijn geen landen waar je wakker van moet liggen. En uh, natuurlijk ga je daar uh, ook weer zes punten halen. En ja, Estland uit, Andorra uit, uh, daar moet je ook weer op de nul spelen. En met, met klinkende cijfers ga je dan naar de, naar de eindronde. En daar uh, gaat, het, uh, gaat het pas echt beginnen. Precies, want voor alle duidelijkheid... Nederland staat nu zeven punten voor op de nummer twee Hongarije... en er zijn nog vier wedstrijden te gaan... Dus als Nederland die volgende twee wedstrijden wint... dan is het geplaatst voor het WK. Een fonds, nog één dingetje, want dat is dan wel wat aardig als het met Nederland zo makkelijk gaat. Dan keken wij met een schuin oog ook nog even naar de Belg... die wij een warm hart toedragen. Hoe heb je naar zitten kijken? Nou, ik vind het... Uh, tegen een, Macedonië? Uh, ja, het is, het is natuurlijk ook niet het uh, topland waar je tegen speelt. Maar die Pool is wel behoorlijk pittig hoor. Ook met dat Servië erbij en uh, Kroatië, en ja. uh, Wales. Hè, wat ook ja. lastig is met die beel. Maar um, België die werd allemaal sterker en sterker en sterker. En kwamen steeds dichter bij dat doelpunt. En het was uiteindelijk uh, Eden Hazard, de man van Chelsea. Die geweldige kapbeweging maakte. En, uh, Prachtige ik ga je even onderbreken, maat. Frons, want ik begrijp dat wij naar het stadion moeten. We gaan naar Ronald van der Geer in de Amsterdam Arena. Ronald. Ja, met, uh, met uh, Rafa van der Vaart. Gefeliciteerd. Prachtige wedstrijd. Ja, dat is een uh, hele goede wedstrijd. Ik denk dat we de, ja, de eerste helft wel goed speelden, De eerste half uur. De laatste kwartier van de eerste helft was wat minder. Maar uh, ja, de tweede helft loop je eroverheen. En komen we natuurlijk nog meer. En dan ja, krijgen we vrij veel ruimte. En ja, we een paar mooie aanvallen erbij. En een mooie goal. Ja, pegel hoor. Ja, iemand die achter mij zat te kijken, die zei... volgens mij schiet ze zo, zoontje harder. Ja, maar die gaat er ook wel eens in. Dus uh, nee, het was... Uh, ja, ik, ik speelde maar met mijn binnenkant... In, precies in het hoekje, dus ik uh, kon er niet bij. Ja, dat leek een hele geplaatste bal... maar je raakte hem ook gewoon zoals je hem wilde raken. Ja, ik bedoel, ik, ik, ik kan niet heel veel meer met rechts... dus uh, daar moet je ook niet heel veel van verwachten. Maar uh, hij zat er goed in. Leden jullie nou beter dan afgelopen, afgelopen vrijdag? Nou, ik denk sowieso... Kijk, de, deze de ploeg voelt natuurlijk wat meer en die komen er wat meer uit. Dus waardoor we meer ruimte krijgen. En, uh, ja, we waren gewoon wat vaster aan de bal. Uh, we spelen ja, vrij snel die bal diep uh, tussen de linies. En ja, dan, dan kan je binnen twee, drie staan voor de goal. En, uh, ja, dat was gewoon heel erg goed. En, ja, verder zo. En in de tweede helft want dan zit er eventjes een klein diepje in. Hè. Waar komt dat vandaan? Ja, het einde van de eerste helft was gewoon, was gewoon niet goed. We waren wat onrustig aan de bal. Maakten we niet zo goed, niet de juiste keuzes, hun kwamen er wat beter uit. En in de rust zeiden we ook van ja, we moeten toch weer terug naar, naar het eerste half uur hoe we, hoe we daar speelden. En uh, ja, dat hebben we gedaan en dan, dan zie je dat hun ook ja, er weinig meer aan deden. En dan loop je toch uh, vrij makkelijk uit naar 4-0. Het is een, al met al een prachtige serie deze twee wedstrijden natuurlijk. Ja, geweldig. Maar ik denk, ik, voor, ik, voor mij is die andere wedstrijd gelijk geworden, ik weet niet ja. zeker. Maar dus je maakt een hele goede stap. Ja, je bent er al bijna, hè? zeven punten uh, voor. Twee overwinningen nodig nog. Ja, dat mag je nooit meer weggeven. Een beetje een situatie die je wel kent, toch? Meestal Nederland en vroeg plaatsen, dat gaat wel hand in hand, hè? Ja, dat is zeker de laatste jaren wel. Ja, daarvoor was het wat anders. Maar uh, ik heb ook wel eens uh, wat moeilijkere momenten meegemaakt. Maar dit was, uh, was fantastisch. Maar eigenlijk, als je kijkt, hè, volle winst: uh, 19 goals voor en maar 2 tegen. Er is eigenlijk helemaal niks te klagen, toch? Nee, zeker niet. <coughs> Natuurlijk zullen we weer veel zeggen dat we in een uh, makkelijke pool zitten. Maar ik bedoel, Roemenië, Turkije, dat zijn gewoon hele goede teams. Hongarije ook. Ja, we, we zijn gewoon heel goed bezig. En, uh, maar we moeten ook niet overdrijven. We moeten gewoon zo verder gaan en dan uh, komt het goed. Dankjewel. Als ah, jullie Dat was er al van de vaart. Vondst Groenendijk, dankjewel weer voor uh, vandaag. 6 september is nog een heel eind weg. Ben je dan nog bij ons? Of heb je dan, een, dan misschien een hele mooie nieuwe baan? Nou, dat, dat weet ik niet. Ja, dat, uh, dat weet je nooit in nou, je weet het wel, toch? Er gloort iets. Als je doelt op uh, jong Ajax, ja. nou, dat, nou ja, daar wordt wel over gesproken natuurlijk. En uh, ja goed, uh, het is nog niet officieel uh, naar buiten gebracht. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, wacht ik daar maar rustig uh, op. Maar er wordt wel uh, over gesproken. Dat wil je ook graag. Nou, het is wel leuk natuurlijk bij Ajax. De sfeer is goed en er wordt goed gewerkt. En ja, iedereen is daar vol mee bezig, ook met het, met het opleiden. En ja, dit, dat is hartstikke leuk om daar je steentje aan bij te dragen. Dus als dat dan jong Ajax is, ja, waarom niet? Oké, okay, we wachten het af. En we zien je heel graag terug in september. Het kan ook allebei natuurlijk. Dankjewel. Oké, okay. um, de andere wedstrijden. We hadden het al even over de Belg, die er goed voor staan in hun eigen wedstrijd met 1-0 voor tegen Macedonië. Frank Wilaard in het matchcenter. Wat levert dat de Belg op als ze winnen? Uh, pardon, ik, kreeg net, ik zag net nog even een kantje voorbij komen. Dus ik kreeg net niet even mee wat je vroeg. Sorry. Uh, België staat voor. Uh, en als ze winnen, uh, staan ze dan nog steeds eerste in de pool? Uh, dan staan ze nog steeds eerste in de pool, Maar nog steeds samen met Kroatië, zoals het nu staat. Want Wils stond weliswaar voorrust, uh, of met de rust met 1-0 voor. Intussen is het door een doelpunt van Eduardo... 1-2 geworden in Wales. Dus uh, dan delen ze nog steeds die koppositie. Want uh, België 1-0 voor tegen uh, Macedonië... dankzij een goal van Hazard op dit moment. Dus het blijft daar nog ongelooflijk spannend. België op doelsaldo bij de wedstrijden. Uh, lopen trouwens nog. Uh, wales Kroatië zit diep in de blessuretijd. En België is ietsje later begonnen. Dus daar we, moeten we nog eventjes op wachten. Maar dat blijft dus ongelooflijk spannend. Dan was er de topwedstrijd, de topwedstrijden geloof ik. Ja, er kan geen pool overheen. Frankrijk-Spanje. Nee, inderdaad. Die wedstrijd loopt ook nog Is om negen uur begonnen. Dus daar zit nog minimaal vijf, zes minuten te spelen. Daar is inmiddels wel gescoord. Pedro heeft weer een doelpunt gemaakt. In de laatste zeven wedstrijden al tien keer succesvol. En dat betekent dat Spanje voorstaat tegen Frankrijk in Frankrijk. En dat Spanje op de ranglijst Frankrijk voorbij gaat als het zo blijft. Eén puntje voorsprong neemt ten opzichte van de Fransen. En dat is dan weer heel goed voor Spanje. Want eerste worden in de pool betekent je... Direct plaatsen. En terwijl ik dat zeg, zie ik uh, dat Wils tegen Kroatië. inderdaad is afgelopen. en dat Kroatië met 2-1 heeft gewonnen. Dus moet België die 1-0 nog even over de streep heen trekken. En wat doen andere toplanden als Engeland, uh, Duitsland? Uh, Duitsland, die pool uh, uh, is klaar. Groep C, uh, Duitsland te tegen Kazachstan, geen enkel probleem. Kazachstan 4-1, wint Duitsland, het was al 3-0 bij Rus. Royce was daar weer twee keer goed voor een doelpunt. Gutsen en Kundogan scoorden daar uh, de goals. Ierland tegen Oostenrijk, op het allerlaatste moment scoort Oostenrijk nog de 2-2... Duitsland gaat daar dik aan kop met 16 punten uit 6 wedstrijden. Zweden, vandaag niet in actie gekomen, staat daar tweede met 8 punten uit 4 wedstrijden. Oostenrijk heeft uh, acht punten uit vijf wedstrijden. De rest heeft dus net als bij uh, de, de Nederlandse groep... een, een straatlengteachterstand op, uh, op Duitsland zo mogelijk nog groter... dan dat Nederland de voorsprong op dit moment heeft. Frank uit in het matchcenter. We horen je straks graag nog even terug voor uh, de allerlaatste uitslagen. En voor de duidelijkheid, u hoorde het al eerder op de avond van Frank... in de pool van Nederland werd Estland-Andorra vandaag 2-0... en Turkije-Hongarije dus 1-1... Nederland-Roemenië 4-0 betekent dat Nederland 18 uit 6 heeft. Hongarije is de nummer 2, 7 punten achter Nederland. Roemenië staat derde, 8 punten achter Nederland. En Turkije staat op de vierde plaats. is dus nog niet kansloos voor plaats 2, die mogelijk recht geeft op play-offs. Maar de Turken staan al 11 punten achter Nederland. Estland heeft nu 6 uit 6. En Andorra staat nog altijd op 0 punten uit 6 gespeeld. Andere sport. Turncoach Frank Lauter is grotendeels in het gelijkgesteld... in het kort geding dat hij had aangespannen tegen de Gymnastiekbond, de KNGU. De bond mag zich niet meer negatief uitlaten over Lauter. Bovendien moet de bond eerdere uitlatingen rectificeren... op de eigen website en in een magazine. Lauter uh, vond dat hij door de bond in discrediet was gebracht... na een verhaal in het magazine Helden. De bond ging mee in het negatieve beeld dat de voormalige pupillen van Louter schetste... over zijn trainingsmethode en stelde een onderzoek in. En daarna werd ook enige tijd zijn trainerslicentie ontnomen. Nu moet de KNGB, KNGU dus inbinden. Frank Louter zelf wil voorlopig niet in de publiciteit treden. De KNGU houdt het bij monden van voorzitter Jos Geukers bij het volgende. Ja, de spraken die hebben we vanmiddag ontvangen. En uh, natuurlijk moeten we daar... Uh, nog wel eventjes wat grondiger naar kijken. In ieder geval kan ik aangeven dat we er overwegen om uh, hoger beroep in te stellen. Uh, en uh, ook deze uitspraak gaat onverkort onze inspanningen uh, om uh, met behulp van ons uh, nieuw ontwikkelde actieprogramma naar een veiliger sportklimaat uh, ja, uh, dat ook uh, te gaan bewerkstelligen in al onze... 1100 uh, uh, turnverenigingen uh, en de turnhallen die daarbij horen. En zoals ik zeg, uh, wij overwegen nadrukkelijk om uh, dat tegen een hoger beroep in te stellen. Dus lijkt er nog geen aan, einde aan deze zaak. Uh, we gaan hem even doornemen met Edwin Cornelissen, onze turnverslaggever uh, en kenner. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Je hebt alles gevolgd. Even terug naar het begin. Frank Lauter is in het, in het magazine helder beticht... van het kleineren en het treiteren van zijn turnsters... door een ja, aantal van die turnsters zelf. Uh, wat heeft de bond daar vervolgens mee gedaan? Ja, de bond heeft dat zeer serieus opgevat. En uh, die is uh, daarmee aan de haal gegaan. Heeft eigenlijk al direct gezegd van, uh, nou, dat ze daar heel zwaar aan tillen. Zijn gesprekken aangegaan met de turnsters, met de ouders. En uh, hebben uiteindelijk ook uh, excuses aangeboden... voor de misstanden die er geweest zijn. Uh, er zijn uh, behoorlijke kwalificaties aan het pas gekomen. Falikant verkeerde gedragingen, zo omschreven de voorzitter Jos dat. Uh, problemen die Frank Louter zou hebben op het communicatieve en het pedagogische vlak. En inderdaad, dat resulteerde erin... dat dat, uh, zijn licentie voorlopig niet verlengd werd. Uiteindelijk is dat weer ingetrokken en kreeg hij zijn licentie terug, ook al omdat uh, de feiten verjaard zouden zijn. Maar dat de KNGU nogal negatief beeld schetste van Frank Lauter, dat was vrij duidelijk. Er werd ook een onderzoek gedaan door Jos Geukers, uh, de voorzitter, min of meer uh, op eigen beweging. Hij is persoonlijk naar een aantal Turnsters toegegaan en ook naar Pro Patria, de club van Lauter, toegegaan om uh, met Turnsters en met de ouders te spreken. En op basis daarvan heeft hij dan ook zijn oordeel geveld dat het, uh, ja, dat het allemaal voor verbetering. Vatbaar is, heeft geleid tot die gedragscode waarover hij het had. Uh, he, nieuwe manier van coachen, positief, pedagogisch verantwoord. Maar uh, heeft ook wel schade toegebracht aan de naam van Frank Louter. En dat nam hij de, de Bond en Geukers kwalijk. Ja, want de rechter heeft nu dus bepaald dat er moet worden gerectificeerd. Wat zegt dat dan? Dat zegt dat het onderzoek van de KNGU niet naar behoren is uitgevoerd. Er wordt eigenlijk door de rechter gezegd, ja, meneer Geukers, die, die neemt in zijn uitlatingen in de media een hoop suggestieve dingen op. Hij, hij wekt de suggestie dat de beschuldigingen zijn bewezen, dat het daadwerkelijk sprake is geweest van misstanden, terwijl ja, hij dat eigenlijk niet met feiten kan staven. En dan kom je dus al gauw terecht bij dat onderzoek wat Geukers heeft gevoerd. Uh, zoals gezegd, hij liep daar bijvoorbeeld bij Propatria de hal onaangekondigd binnen, ging daar gesprekken aan met Turnsters en met de ouders en heeft zo nog wat meer gesprekken gevoerd. Maar volgens de rechter, niet volgens de juiste methode. Uh, er is geen fatsoenlijk hoor- en wederhoor toegepast in de ogen van uh, de rechter. En dat is ook wat uh, Louter en ProPatria steeds hebben gezegd. Uh, Louter vindt ook dat uh, ja, de voorzitter een tunnelvisie heeft gehanteerd. dat hij uh, ja, min of meer vooraf zijn oordeel al klaar had en achter de Turnsters is gaan staan. terwijl het verhaal in zijn optiek een stuk genuanceerder lag. Sterker nog, Louter heeft zelf nog een aantal Turnsters aangedragen. die juist achter hem zouden staan. Het is niet zo dat alles anti-Louter was, dat wilde hij daarmee aangeven. En de rechter zegt ja, het onderzoek uh, dat rammelt, uh, daar kunnen we niet uh, van uitgaan dat, dat, dat het echt als feiten worden neergelegd, dat er misdragingen waren. En dus wegen de eer en de goede naam van Louter uh, zwaarder dan in dit geval het belang van de KNGU. Ja, kortom, onderzoek rammelt, maar dat betekent niet dat er destijds, waar dat verhaal uiteindelijk over ging, niets gebeurd is in de rimzaal. Nee, op het moment dat de KNGU een, een, bijvoorbeeld een fatsoenlijk onderzoeksbureau... Op, of volgens de juiste methode het onderzoek zou doen... zou er natuurlijk alsnog uit kunnen komen dat die dingen wel hebben plaatsgevonden. Maar het is ja, behoorlijk ingewikkelde materie natuurlijk. Hè? Want het is het woord van die turnsters tegenover het woord van Louter, die eigenlijk vindt dat hij altijd ja, toch juist heeft gehandeld in, in de turnhal. En hij is natuurlijk niet de enige turntrainer die in opspraak is geraakt in, in al die jaren. We hebben Gerrit Beltman, de trainer van Renske die uh, ja, van nog veel zwaardere dingen wordt beticht. Nu ook weer in het boek dat uh, Stasja Keuler en Simone Heitinga ge hebben gepubliceerd waarin ze vertellen hoe het eraan toe ging in de hal. Ik heb zelf bijvoorbeeld in 2008 een turnster geïnterviewd, Petra Witjes, die het ook had over verbale agressie in, uh, in de turnhal en dat was dan in Oldenzaal. Esther Heijnen, die was trainster in uh, Nijmegen, die heeft ook een aantal turnsters tegen zich in het harnas gejaagd met haar manier van trainen. Heeft uiteindelijk geleid uh, tot haar vertrek in Nijmegen. Een tuchtzaak die zij dan uh, wel heeft gewonnen. Ze werd, uh, ja, het werd niet bewezen verklaard. Maar goed, ik heb toen ook de verhalen gehoord van turnsters en van ouders waarin ze uh, hun klachten zo neerzetten. En als je dan bijvoorbeeld destijds met Esther Heijnen sprak, dan zei ze, ja, dat is de taal van verliezers. Dan is het argument, ja, topsport dat uh, vereist harde wetten. Kortom, er zitten uh, meerdere kanten natuurlijk aan hoe je er tegen kan kijken. Ja. Uh, maar uh, feit is natuurlijk wel dat uh, uh, de zaken zoals die omschreven staan in helden, zoals in ieder geval de dames het ervaren hebben. En ook zoals die omschreven staan in dat boek van die Stasja Keuler. De, de praktijken uh, met inderdaad intiem met schelden en soms zelfs fysiek geweld, dat dat niet in een turnzaal thuishoort. En ja, daar kan je wel in ieder geval constateren dat zo'n uh, gedragscode... zoals de KNGU die heeft ingesteld, dat dat wel zo daar aan de dijk zit... en dat wel, wel positief voor de sport is. Maar ja. concreet tegen Lauter, ja zullen ze toch met uh, meer feiten moeten komen. Maar wat betekent dit nu voor Louter zelf, behalve dat hij hier nu gelijk heeft gekregen... komt de rectificatie, maar kan hij ook gewoon weer aan het werk? Ja, nou ja, hij is eigenlijk uh, zo, zo, zo, zo snel die licentie weer terug heeft gekregen... omdat het uh, volgens de Bond onder meer verjaard was... is hij weer gewoon uh, aan het werk gegaan uh, voor de Bond. Uh, en uh, of in ieder geval voor zijn club ook, Pro Patria. En, uh, en kan die ook weer worden ingezet voor uh, allerlei uh, cursussen... die hij dan weer geeft, uh, ook namens de Bond. Dus uh, hij kan gewoon weer aan het werk. Hij is gewoon weer aan het werk. Ik denk dat het meer voor hem een morele overwinning is. En uh, ja, dat hij uh, uh, zich er in ieder geval van kan vergewissen... dat hij voorlopig niet negatief in de publiek... Publiciteit komt te staan uh, bij monden van, uh, van Geukers en, uh, en de bond. Maar uh, ja, het wil niet zeggen dat natuurlijk de hele kwestie daarmee af is. Uh, sterker nog, als Geukers inderdaad een hoger beroep gaat aantekenen... kan daar ook weer wat anders uit gaan komen. En uh, ja, het is natuurlijk ook niet zo dat er uh, bewezen is... dat het allemaal niet gebeurd is, want zo is ja. het ook niet. Nee, precies. Edwin Cornelissen, dankjewel. We gaan terug naar de voetbalwedstrijd van vanavond. Nederland won met 4-0 van Roemenië. En de laatste goal werd gemaakt door Jeremé Lens. We horen hem nu in gesprek met Ronald van der Geer. Gefeliciteerd, Germaine. ik met een goed gevoel, zeker, omdat je ook nog even die goal mee pikt. Ja, inderdaad. Ik was toch al bij, bij wat goals betrokken. En uh, dan, uh, dan is het uh, helemaal lekker als je zelf nog een goaltje maakt. Dat is gewoon een hele lekkere wedstrijd, hè? Ja, uh, en helemaal voor mij na, na vrijdag uh, was het iets minder wedstrijd. Uh, en uh, dat je dan vandaag zo'n wedstrijd speelt, dat, dat voelt heel goed, ja. Was dat de vorm van de dag? Ook bij jou of was het ook omdat uh, het speelplan, zoals de bondscoach dat had geschetst, dat dat nu misschien wel tot imperfectie werd uitgevoerd. Dat zeker. En uh, ik denk dat dat ook te maken heeft met de tegenstander, de speelstaat van de tegenstander die, uh, die iets verder van de goal speelt, waardoor uh, ja, wij in onze sterke kwaliteiten komen. En dat is uh, met wat meer ruimte achter de, uh, achter de defensie. En dat hebben we goed benut. Want in tegenstelling tot tegen Estland uh, komt Roemenië wel hè, na, na jullie openingsgoal die proberen en ook van een goal te maken. Ja inderdaad en wat ik net zeg dan, uh, dan komt er wat meer ruimte en uh, ja, daar kunnen wij, uh, kunnen wij heel goed gebruik van maken en dat hebben we vandaag gedaan. Had je zelf ook zoiets uh, na vrijdag van ja ik, ik wil anders, ik wil, ik wil het gewoon even laten zien. Tuurlijk. Uh, iedere, iedere voetballer wil uh, altijd uh, een goede wedstrijd spelen. Dat geldt ook voor mij persoon. Uh, ik, ik ga niet zeggen dat ik dramatisch speelde vrijdag. Alleen, uh, ik was niet uh, zoals, ik, uh, zoals ik kan. En, uh, nou, vandaag heb ik, heb ik een betere wedstrijd gespeeld en uh, voelt ook wat beter. Ik denk dat de mooiste assist werd niet benut, hè? Dat was die ballen voor Persie. Ja, inderdaad. Dat uh, was al vroeg in de wedstrijd. En, uh, ja, dat, is, dat, is, uh, dat is alleen maar goed uh, als je zo in de wedstrijd kan groeien... En, uh, nou, uiteindelijk uh, ben, ik, uh, ben ik bij twee goals betrokken en dan uh, maak ik er zelf een. Het is, uh, als je de vrijdag en deze dag bij elkaar optelt, een fantastische periode voor Oranje. Daar wordt uh, driftig op los gescoord, geen goal tegen en zes punten. Ja, het belangrijkste is dat we die zes punten hebben natuurlijk. En uh, daarbij, uh, nou, als, je, als je zeven goals maakt in, in twee Interlands, doe je het volgens mij ook heel goed. En uh, niet te vergeten dat uh, de directe concurrenten toch punten hebben laten liggen. Waardoor je, waardoor je nu al een uh, hele grote stap richting... Uh, het WK maakt. Ja, je loopt met één teen eigenlijk al op de Copacabana, hè? Nou goed, zo zal ik het niet zeggen. Maar ik denk dat, dat je wel een, een hele grote stap vandaag gemaakt hebt. En dat je toch die andere wedstrijden ook voor jezelf moet winnen. <coughs> maar dat het eigenlijk niet meer mis mag gaan. Het is de ongezakelijke in de rust gezegd. Want ik had een beetje het idee, jullie speelden het eerste half uur heel goed. Ja. Toen werd het, werd het toch weer even wat minder. Nou, dat heb je, heb je heel goed gezien. En dat was ook eigenlijk hetgeen wat, wat overgebracht werd naar de spelers. toe. We, hebben, we zijn goed begonnen. En we gaven het eigenlijk uh, zelf uit de handen, waardoor, uh, waardoor hun wat, uh, wat beter konden gaan voetballen. En in de tweede helft uh, ja, zie je toch dat je iets anders uh, weer, uh, weer begint. En dan, uh, ja, dan loop je eigenlijk, uh, ik ga niet zeggen vrij gemakkelijk, maar uh, dan, als je 4-0 wint, dan doe je het wel goed. Ja. Nee, je komt niet meer in gevaar? Nee, inderdaad. Ja, nou 4-0 mag je best vrij gemakkelijk noemen hoor. Voor de laatste keer vanavond naar het matchcenter. Frank Wilaart is alles afgelopen en als eerste vraag maar, wonnen de Belgen? Uh, de Belgen hebben uiteindelijk inderdaad, uh, inderdaad gewonnen. Dus daar is het nog ongelooflijk spannend in uh, groep A. België en Kroatië, 16 punten uit zes wedstrijden. En de rest uh, doet niet meer mee, want uh, Servië heeft 7 punten uit zes wedstrijden. Die uh, zijn op uh, achterstand gevoetbald. Maar België en Kroatië gaan daar uitmaken wie ze rechtstreeks plaatst. En, uh, oe, ik zit even naar, uh, live naar Engeland tegen... Uh, uh, Frankrijk? Uh, nee, Montenegro. Nee, Montenegro, nee, Montenegro ja. te kijken, neem me niet kwalijk. Een vrije trap van Steven Gerrard in de blessuretijd. Het is 1-1... Uh, die gaan, wordt maar net uit de kruisingen geranseld. En Engeland heeft die overwinning echt nodig in uh, Montenegro. Want Montenegro staat aan de leiding, heeft twee punten voorsprong... en dreigt die nu dus te behouden. Er staat ook al uh, flink wat ME rondom het Engelse uitvak op dit moment. Uh, die hoekschop die daarna komt, die gaat overigens niet voor de goal komen. Frankrijk-Spanje is ook afgelopen. 1-0 door de goal van Pedro voor Spanje. En Pogba krijgt een, nou ja, een goede 10 minuten voortijd. Twee keer geel binnen een minuut. En helpt daarmee alle kansen voor Frankrijk in die slotfase natuurlijk ook om zeep. Maar de, hoe dan ook Spanje in die pool uh, de leiding overgenomen van uh, Frankrijk. En die twee gaan uh, daar verder samen uitmaken wie er doorgaat. Maar als Spanje geen misstap meer maakt dan worden ze eerste in die pool. En moet Frankrijk maar zien dat ze het gaan redden. De wedstrijd van Engeland is op dit moment ook afgelopen. Ik zie Rooney de doelpunten maken voor Engeland al na zes minuten. Uh, de catacombe inlopen. En de mannen van Montenegro die zijn blij. Want die hebben Engeland op 1-1 weten te houden. En dat betekent in die groep dus dat Montenegro Negro 14 punten heeft, Engeland 12 punten... En uh, die moeten dus ook, ook nog maar zorgen dat ze uh, voorbij Montenegro komen... terwijl ze ze niet meer gaan tegenkomen in deze kwalificatiereeks. Frank Wielaert, dankjewel. En zo loopt elk land in deze WK-kwalificatie in Europa her en der wel averij op. Behalve dat ene land dat 18 punten heeft uit zes wedstrijden. Nederland won vanavond opnieuw met 4-0... nadat het eerder al 4-1 werd in Roemenië. Nu opnieuw dus van Roemenië. Nog een fijne avond. Zelf het al in het wit. Jan Maat, die de bal goed aanneemt, Lens dan met een lichaam mee Gaat om rat heen, is op snelheid denk ik niet te houden. Komt hij bij Van Persie goal! Nee, oh! Lens uh, met de bal richting Van Persie. Van Persie moet hem terugleggen van de vaart. Van de vaart op zijn verkeerde been, maar hij zit er wel in. Het is 1-0! Nederland met een uh, vroege openingstreffer. Deze ook een keer geschort vanwege... Het innemen van vermageringsproducten, waardoor hij opeens uh, een de te hoge waarde in zijn bloed had. Dat is misschien red... wel een idee'tje. Ja. <laughs> en, uh, dankjewel. Robert kan de bal erop in, de, de geven. van Persie komt. Oh! Wat een goal! Wat een goal van van Persie, die de voorzet van Robert die hij bij de eerste paal op zijn hoofd krijgt. Wat een juweel van een goal! Oranje aan de bal, rechterkant van het veld. Jan Maat komt op pad gestuurd door Lens die de bal terug wil en krijgt. Van Persie voor het doel. Lens die wordt uh, ondersteboven getukeld door zijn tegenstanderskraf. Hij heeft een 33 achter zijn naam en hij krijgt er nu 34 achter zijn naam. Robin van Persie passeert Johan Schrijven aan de Lenz graag. De toekamer had gedacht dat deze ploeg wat verder zou zijn en nu bijna de volgende treffer. Het is de volgende treffer.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 Um, neem even plaats, want uh, ons nieuwe pand blijkt op zwaar vervuil grond te staan. Oh, dat is niet zo mooi. Ja, Zakelijk Nederland houdt het hoofd koel... Cool met de gratis airco op alle Fiat Professional Actual versies. Nu al vanaf 9495 euro. Fiat Professional, we houden het liever bij de feiten. Kijk op fiatprofessional.nl Herkent u dit? Die ambitieuze plannen van de hijsessie komen op kantoor maar niet van de grond. Dan moet u naar MBA in één dag komen van Ben Tichelaar.